Porto, en Tom van Goedemiddag. Op Twitter worden dreigementen richting Oranje geuit, zo de politie daarover. En we zullen het hebben over de invloed van psychologische druk op de prestatie van topsporters. In de Tweede Kamer sprak vanochtend over een kangeroe. Eerst de hoofdpunten van het nieuws: Ewoud de Jong. Kandidaat Ahmed Shafiq mag meedoen aan de Egyptische presidentsverkiezingen. Dat heeft het constitutionele hof in Cairo bepaald. De presidentskandidaat is omstreden vanwege zijn rol in het regime van ex-president Mubarak. Shafiq was de laatste premier onder Mubarak. Het hof bepaalde ook dat een derde van de zetels in het parlement niet geldig zijn, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 En hoogstwaarschijnlijk worden er nieuwe parlementsverkiezingen uitgeschreven. De FNV-bond voor zelfstandigen zonder personeel in de bouw... doet niet mee aan de nieuwe vakbeweging. De ledenraad van de bond heeft besloten zelfstandig te blijven. De bond heeft ruim 10.000 leden. Die vinden dat er te weinig wordt vernieuwd... en vrezen dat in de nieuwe vakbeweging te weinig ruimte zal zijn... om de belangen van de zelfstandigen te behartigen. Zo ontbreekt een eigen vertegenwoordiger in het nieuwe bestuur. Ook Jetta Kleinsma, die de fusie van de bonden in goede banen probeert te leiden... kon de leden van de FNV-bond voor zelfstandigen zonder personeel in de bouw niet overtuigen. De vier grote steden mogen binnenkort weer zelf beslissen hoe ze hun openbaar vervoer regelen. De Tweede Kamer wil de verplichte aanbesteding van het OV in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht terugdraaien. Volgens een initiatiefwet van SP, GroenLinks, PvdA en D66 kunnen gemeenten heel goed zelf bepalen hoe, of ze aanbesteden. GroenLinks woordvoerder Grashof. Die steden met hun eigen democratische controle daarop georganiseerd, met middels de gemeenteraad, zijn daar prima toe in staat. Daar is dus eenvoudigweg een rijksdwang niet bij nodig. De PVV steunt de wet, waardoor er een meerderheid voor is. VVD en CDA verzetten zich juist veel tegen het plan. Ze zijn ervan overtuigd dat verplichte aanbesteding leidt tot beter en goedkoper openbaar vervoer. De oudste vrouw van Nederland, Anna Goorman-Dommerholt, is overleden. Ze was 109 jaar. De laatste jaren woonde ze in een verzorgingstehuis in Gorssel in Gelderland... Voor zover bekend is de oudste vrouw van Nederland nu... Egbertje Leutscher de Vries, die in een tehuis in Havelte woont. Ze is ook 109, maar een week later geboren... dan de overleden Anna Goorman-Dommegold.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 Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Vanavond vanuit het zuiden toenemende bewolking. In de loop van de nacht kans op wat regen. Morgen geregeld regen en vooral smiddags kans op onweer. Het wordt 18 graden aan zee en 22 in het oosten. Aan WB, verkeersinformatie In de Randstad ontstaan nu zo'n beetje de eerste dagelijkse files. Bij elkaar zijn ze goed voor 47 kilometer. Wat opvalt aan de files zijn vooral die buiten de Randstad staan. Onder meer op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat tussen Sint-Joost en Roosteren 3 kilometer. Na een aanrijding zijn tussen Echt en Roosteren 2 rijstroken dicht. Een lange file bij Rotterdam op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Spijkenissen en Knopend Vaanplein 7 kilometer. De rechte rijstrook is dicht bij het Knopend Vaanplein. Daar staat een vrachtwagen op de A50, volle richting Apeldoorn, was een vrachtwagen in brand gevlogen. Die had daardoor een probleem met een band. Band is vervangen tussen Epe en Apeldoorn Noord nog wel 6 kilometer. Zometeen verder met Radio1 Sportzomer. Omdat een eigen bedrijf niet per se een hoog eigen risico hoeft te betekenen. En zo zijn er nog 99 andere goede redenen om de nieuwe Now-app zakelijk van Delta Loy te downloaden.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 De bal begint pas om 6 uur Italië tegen Kroatië. En toch is er live sport, want in het komend uur doen we natuurlijk wel verslag van de Ronde van Zwitserland. Het wielrennen. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Hoe ziet een dreigtweet eruit en wie doet nou zoiets? Kijk hier eens, deze kinderen hebben toch ouders? Dat is een tweet van een agent uit Haarlem aan het begin van de middag. Die had op het account Doodsbedreiging een serie zware verwensingen gezien... aan, de, aan het adres van de spelers van Oranje en ook aan de Duitsers trouwens. Esther Isaaks van de, de politiekenner Beland, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En deze politieagent dacht toen, daar moet ik even iets aan doen. Nou ja, kijk, uh, iets aan doen. Het zijn bedreigingen. Uh, je kunt het op dat account wel aardig zien. Uh, daar staan teksten uh, van uh, in ieder geval een aantal uh, pubermeiden. Uh, uh, daar staan dan foto's bij waarvan je denkt, nou, dat zien, ziet eruit als hele lieve, brave meisjes. Maar daar staan teksten bij. Als we, verlie, als we verliezen, ga ik de grens over en steek ik het eerste huis dat ik zie in de fik. Uh, of, uh, nou, sorry voor het woord, maar die tering van, per, uh, van Percy, Als ik hem zie lopen, steek ik hem een mes tussen zijn ribben. En uh, een van onze agenten die zag dat en die had toch zoiets van, ja, nou, daar wil ik toch... Uh, ouders die ons ook veelal volgen op Twitter, even op attenderen, dat er dus toch wel... Uh, wel een hoop pubers zijn die dit soort uh, verwensingen op, uh, op Twitter plaatsen. Ja, om hen uh, daar even op te attenderen. Is dat, een, dat het enige wat de politie kan doen? Want als het echt om een bedreiging aan het adres van Van Persie gaat, uh, moet de politie dan niet meer doen? Nou, wanneer wij uh, te geconfronteerd worden met een dreigdried... dan wordt er altijd een inschatting gemaakt van... is dit een hele concrete dreiging? Moeten we hier iets mee doen, omdat het ook werkelijk gevaarlijk is? Uh, of is dit iemand die uh, gewoon uh, een wat uh, ja, typische manier heeft... Om, uh, om een frustratie of woede te uiten? En uh, dit zijn uh, uh, de twee voorbeelden die ik noem. Die zijn natuurlijk heel lastig. Want uh, iemand die zegt van... Ja, ga ik ergens de grens over en steek ik het eerste huis in de fik... Ja, dat is natuurlijk iets uh, waar je als politie heel moeilijk iets mee kunt. En ook het stukje... Ja, het is dat zo? Kan, kan je dan niet bij zo iemand langs... En, en een inschatting maken hoe serieus het is? Je kunt een inschatting maken. Er wordt een inschatting gemaakt. Uh, kijk, er staat ook een foto bij van, uh, van een, uh, een dame. Die, is, uh, nou ja, die zit ergens in het begin van de middelbare schoolperiode. En wij merken gewoon... want kijk, uh, nu wordt er een hoop frustratie geuit rondom het EK... Maar wij merken als politie dat er heel vaak allerlei bedreigingen uh, plaatsvinden via Twitter. En dat uh, zeker voor een jonge doelgroep dit ook een manier is om met elkaar... Uh, ja, op nog een grove wijze met elkaar uh, te communiceren over nee, dat, dingen die ze dat, niet vindt. Dat snap ik maar. Een foto alleen... Uh, is hè, niet genoeg, nee. Lijkt mij tenminste. Uh, we... Middelbare scholieren halen natuurlijk ook wel echt ernstige dingen uit zo nu en dan. Ook al zijn dat uitzonderingen. Dat kan. En een foto die iemand op zijn profiel heeft staan... is ook geen garantie dat die foto hoort bij degene die het bericht maakt... Uh, maar wanneer wij als politie te maken hebben met een, met een dreiging... Uh, waarvan wij toch de inschatting hebben van... nou, dit we willen uitsluiten dat hier ook werkelijk een vervelende bedoeling achter is... dan hebben wij uh, ja, een aantal middelen om erachter te komen wie dat is. En dat kan een bezoekje zijn bij diegene thuis, omdat we weten wie dat is. Maar dat kan ook verder gaan in, in de gegevens vorderen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een IP-adres uh, uh, opvragen... Uh, zodat we weten vanaf welke computer waar... Uh, Zo'n tweet verstuurd is. En dan kun je, of je nou minderjarig bent of niet, wel gewoon aangehouden worden. Ja, dus heeft u al reacties uh, gekregen bij de politie van, uh, van de ouders, van deze kinderen? Nou, niet specifiek van deze kinderen, want dit zijn niet uh, dit uh, account, daar worden tweets verzameld van uh, uh, mensen uit heel het land. Um, we hebben wel op het account uh, van, van de agent in Haarlem reacties gehad van ouders uh, die toch hun verbazing uiten. Allereerst van dat kinderen zich op deze manier uiten, dat ze dat niet wisten. Maar ook ouders die zeggen van ja en daarom uh, volg ik dus mijn eigen kinderen op Twitter. Uh, omdat ik wil weten wat ze doen. En dat is ook de reden geweest natuurlijk waarom die, dat Twitterbericht uh, uh, geplaatst is. Om ook ouders... Het besef mee te geven van jongens, kijk wat je kinderen doen. Want het kan allemaal uh, heel onschuldig bedoeld zijn. Er staan wel gewoon in woorden, gewoon hele uh, serieuze bedreigingen. O, het Esther Isaaks van de politie Kenner Land, uh, dank voor uw toelichting. Ja, geen dag. Goedemiddag. Dag. We gaan fietsen, Ronde van Zwitserland kent natuurlijk geen uh, vlakke etappes. Maar wie het nou, mijn Sebastian Tibberman, klinkt me niet al te bergachtig in de oren. Ah, toch lopen de laatste 600 meter wel een beetje op. Maar eh, normaal gesproken gaan we inderdaad straks kijken over een uh, uurtje. Minder dan een uurtje, want we zijn aanbeland in de laatste 43 kilometer van deze etappe. Neer weer uh, kijken straks naar een massasprint. En dus is het de vraag wie oh wie gaat Sagan verslaan? De man die al drie ritten won. De Slovaak in uh, deze ronde. Nou, misschien wel Alessandro Petaki. In ieder geval heeft uh, Goodold Petaki zijn manschappen naar voren gestuurd in het peloton. Waar Grega Bola, de Sloveense kampioen, duidelijk herkenbaar aan... Die die trui tempo voert. Zie ik ook een renner van FDG daartussen zitten. Dus misschien voelt de witrus Otarovic zich wel goed. Sagan zit wat verder weg. En we zien ook veel ploeggenoten van Rui Costa... voor in dat peloton. De leider in deze ronde van Zwitserland. Die weet dat hij de komende drie dagen... die Leiders moet gaan verdedigen. Morgen lange tijdrit. En dan zaterdag en zondag mooie bergetappes. En dit is dus een aanloop naar na dat slotweekend toe. Vier man rijden daar al de hele dag vooruit. De laatste gemeente voorsprong. 3 minuten en 51 seconden. Die vier zijn Beden Koek uit Australië. Vicente Reines uit Spanje. Matteo Montagutti uit Italië. En Troels Ronning Winter uit Noorwegen. Koek natuurlijk de bekendste uit Oudgroene Trui. Winnaar van de Ronde van Frankrijk. Won ook één keer een etappe. Dat was ook in 2003 hetzelfde jaar dat hij die trui won in Sedan. Al lange tijd niet meer gewonnen. Meer dan twee jaar. Datzelfde geldt voor Matteo Montagutti. Ook Reines heeft al lang niet meer gewonnen. Zijn laatste zege dateert uit 2007. De enige die redelijk recent nog wel eens kon juichen... dat is die Noor, Troels Ronning, Vinter. Vorig jaar won hij in Denemarken de Herning Grand Prix. Vroeg, vroeg prof geworden trouwens, die Vinter. En na een paar jaar, na twee jaar weer op wat lager niveau... weer terug op het hoogste niveau bij Saxo Bank. Die vier rijden dus vooruit tussen de Groene Weilanden door... in dat mooie Zwitserland omstandigheden. Goed vandaag, maar alles lijkt erop dat het straks over 42 kilometer... toch weer een massasprint gaat worden. Los van de oranje camping en de hotels zijn er veel Nederlanders... die in Garkov een kamer hebben geregeld via het internet. En dat is goed te zien in de stad. Je ziet bijvoorbeeld opeens een oranje gekleurd balkon... in een appartementencomplex. Jeroen de Jager vanuit Garkov. Hier vlak om de hoek bij ons hotel uh, is een pand... en daar op de vijfde verdieping zitten Nederlanders. Want daar hangen de vlaggetjes vanaf het balkon... helemaal tot naar beneden van dat pand. En schuim de straat op, vlaggen aan, de reling van het balkon ook... Ik kom eraan, hè? Oké. Okay. Code hier op de deur. En dan gaat de deur open. En dan moet ik met de lift naar de vijfde verdieping. Maar eens even van ze horen hoe ze aan deze accommodatie gekomen zijn. Hey, goedemorgen. Zo, jullie zijn net wakker. Ja. Dit is een groot appartement. Groot. Ja, boven hebben we ook nog een verdieping. Ja. Had je dit vanuit Nederland geregeld? Ja. ja. ja. Heeft Gijs voor ons geregeld? Ja, hier zitten we zes nachten. Maandag weer terug. Gijs, hoe heb je dit geregeld? Gewoon via internet. Gewoon tien mensen aangeschreven. En dan, uh, steeds uitgeselecteerd, kom ik hiermee. Ja. Oh ja, ja, klopt. Hij heeft overgemaakt. Kijk, dan kan is het best vertellen. Wat moest je overmaken trouwens? Wat kost het? Het kost uh, ongeveer 400 euro per nacht. Met z'n achter dus? Met z'n achter. 50 euro de man? Uh, maar toen we het overmaakten, dan kwamen we op een website terecht van uh, Russische vrouwen. Dating site, zeg maar? Zoiets, ja. ja. En Dan denk je, waar blijft dat geld of uh, komt het allemaal wel goed? Ja, daar hadden we een beetje twijfels over, maar ja. op zich hadden we goed contact. Dus het, uh, het uh, ja, is goed gekomen in ieder geval. Laat eens even zien hoe groot het is, want het is echt gigantisch man. Ja, hier, is... hier de keuken. De keuken, ja. Echt een eetkeuken, dat is een ruimte op zich. Een enorme woonkamer met uh, en een gewone oude beeldbuis en een, ja. en een platte flatscreen. De nautische kamer. De nautische kamer, ja. ja. Het is een heel chique appartement, hè. Open haard zit erin, leren bankstel. Het Ho hoogtepunt van het appartement gaat nu komen. Ah, Oké, okay. ja, ja. en jullie hebben er een lekkere bende van gemaakt: acht mannen bij elkaar, zet die bij elkaar. En als... uh, je weet dat het goed komt. Het gaat zoals het gaat, ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Badkamer. Wow. Volgens mij heb jij een wedstrijd gewonnen. Nou, ik ben er gewoon even bij hem komen hier op bad, want het was gisteren natuurlijk helemaal niks. Uh, een enorme uh, jacuzzi-achtig bad. Dus uh, het is elke dag weer vechten wie er in de jacuzzi mag. Want als je dat met z'n achter doet, of zitten jullie er wel eens met z'n achter in. Oh, hij wint altijd. Nee, ja, ik mag, uh, ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon een balliefhebber. Vooral met bubbels ben ik gewoon op mijn plaats hier. Dus, uh, <laughs> fantastisch appartement, toch of niet? Ja, dit is een luxe appartement. En voor die prijs, goed gescoord. Jullie wel. En dat gaat maar door, de ene kamer naar de andere. Met allemaal uitklapbare banken waar je op kunt dat pitten. Er zijn geen bedden, maar inderdaad, elke bank die kan je uitklappen tot een, uh, tot een bed. En als je naar boven gaat. Uh, nou, laten we maar even doen. Dus een, fitnessruimte. een fitnessruimte zelfs. Misschien had het Nederlandse elftal hier moeten komen: in dit appartement dicht in de buurt, wennen aan de temperatuur en toch de nodige luxe. En als je hier naar buiten loopt, dan uh, heb je het dakterras. Bierblikjes hier spreid over het terras. Ja, en er is steeds maar één thema wat ik toch maar niet aansnij. Want jullie zitten hier nog tot uh, maandag, hoorde ja. ik je zeggen. Ja, maar goed, we blijven positief. En uh, hopen dat het, uh, het wonder van Garkov uh, misschien toch gaat gebeuren. En dat uh, alsnog een mooi feest komt... Uh... De wedstrijd morgen van Oekraïne zal ook wel leuk worden. Want uh, het is hartstikke gezellig met de Oekraïnse bevolking. Ja. Wat nou wordt oranje fan van de Oekraïne, hè? Bijvoorbeeld, ja. ja nou. Want dat zie je ook andersom gebeuren. Ja, zeker, zeker. Ja, gisteren stond de fanzone, jullie waren er dan niet, want jullie zaten in het stadion, maar ja. een collega van mij vertelde, de fanzone die stond propvol, veel drukker nog dan smiddags. Ja. Allemaal Oekraïners die helemaal uit hun dak gingen voor Nederland. Echt waar? Ja. dat is leuk om te horen. Dus nou ja, dat feestje ga je nog meemaken. We zijn er morgen. Oké okay, dan. Fijn verblijf nog. Ja, ja, bedankt. Ja, dank je okay. wel.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 Between the Eyes uit 1986, Wax. We gaan het hebben over de losgebroken kangeroe. Die vanochtend in de buurt van de A27 is neergeschoten. En dat was ook onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. De Partij voor de Dieren stelde daar vragen over. Het CDA zag er vooral de humor van in. En gooide met veel ironie er een schepje bovenop. En Kamervoorzitter Verbeet ronde alles in stijl af. Mevrouw Ouderhand. Voorzitter, dank u wel. Ik heb twee verzoeken in één. Ik heb op 18 mei Kamervragen gesteld over uh, een losgebroken Kangeroe, die vragen zijn nog niet beantwoord en daar zou ik graag antwoord op krijgen. Vanmorgen hebben we gezien dat het inmiddels over het derde dier gaat. Die is doodgeschoten. En waarom wordt er niet gekozen voor verdoven of het afsluiten van snelwegen? En ik zou die brief graag deze week willen hebben. Meneer Kopmans, Voorzitter, de CDA-fractie steunt dit voorstel niet. We willen meteen een debat hierover. En uh, wij zouden daar graag ook de minister van Verkeer en Waterstaat bij willen hebben. Want uh, de, het betreffende onderwerp, de kangaroo, heeft 2,5 uur rondgelopen. Verkeersveiligheid in het, uh, was in. Dit geding. Dus wij zouden daar graag de minister van Verkeer en Waterstaat, de minister van INM, excuus, bij willen hebben. Goed, um, ik, heb, um, ik heb u allen gehoord. Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het uh, kabinet. En overigens, mevrouw, mevrouw, uh, ik heb een besluit genomen, mevrouw want uw stenogram Ja, voorzitter, als de heer eigen... Koopmans graag nog een debat wil voeren, dan ja dat, dat wil ik natuurlijk wel. Dus, uh... ja, maar uh, ik stel voor dat u daar dan een samen een zaaltje voor huurt. <lacht> Heel goed, dank u wel. Kamervoorzitter, Gerdy Verbeet. Ga praten over verder met Esther Ouwan, Tweede Kamerlid voor de Partij van de, voor de Dieren. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, u twitterde al. Hè. Het wordt nogal als uh, hilarisch uh, afgedaan. Is, is dit vaker, is het u dat het als het over dierenrechten gaat, dat dit vaker zo gebeurt? Nou ja, de Kamer moet er uh, af en toe nog een beetje aan wennen. Dat er uh, partijen zijn, uh, zoals de onze of eigenlijk alleen wij, die daar de vinger op leggen. Dat het niet normaal is om toe te staan dat je Wallabies als huisdieren houdt. En als er dan problemen van komen, dat er dan uh, meteen naar het geweer wordt gegrepen. Uh, kijk, als ik het CDA was en uh, uh, vandaag komt naar buiten dat het uh, toch echt wel duidelijk is dat hun partij verantwoordelijk is voor de vele Q-koortsdoden. Dan zou ik misschien ook wat trucjes uit halen om daar snel de aandacht vanaf te leiden. Maar ik vind het een serieuze zaak. Wij vragen al heel erg lang uh, om een verbod op het houden van dieren... die duidelijk geen huisdieren zijn. Het zijn niet alleen kangaroes, maar ook krokodillen en wurgslangen... en noem alles maar op. Dus wij willen dat bij de bron aanpakken. Je ziet dat er ook voortdurend problemen van komen. En dit is al de zevende wallaby van dit jaar. Die is uitgebroken. En als het resultaat voortdurend is dat, die dieren, uh, dat je die gewoon mag houden... en als er problemen van komen dat ze worden neergeschoten... dan denk ik dat we iets verkeerd doen met z'n allen. En even voor de goede orde... Dit zijn allemaal huisdieren die, die door mensen thuisgehouden worden en dan ontsnappen? Ja, en uh, de, er zit ook een, een kangeroefokker in Nederland. Maar uh, ja, het gaat dus ook om, om, ook om andere diersoorten. Uh, eekhoorns, wasberen. Um, een, een kangeroe brengt sneller uh, verkeersproblemen ja. met zich mee. Maar je mag eigenlijk alle dieren houden die je wil in Nederland... tenzij ze echt heel ernstig met uitsterven bedreigd zijn. En uh, wij willen daar een, een einde aan maken... En dan had ik gehoopt dat het CDA ook dat probleem bij de bron wil aanpakken. Maar dat doen ze dan net weer niet. En wat is voor u het belangrijkste? Dat er een lijst komt met dieren die je wel of niet mag houden? Of ook dat je een soort protocol krijgt dat als zo'n dier ontsnapt? Want ik hoorde u ook over verdoving in plaats van doodschieten. Ja, kijk, het is niet uh, het eerste geval. Uh, vorige maand is er ook een, uh, een koe ontsnapt, bijvoorbeeld. En dan blijkt uit de berichten dat er uh, achter zo'n dier is aangejaagd... dat de politie uh, wel zes tot twaalf uh, kogels uh, in dat dier heeft geschoten... en dat het pas uh, na, uh, na zo'n lange vluchtpoging en het uh, beschoten te zijn... Uh, door Staatsbosbeheer uit te Leiden wordt verlost. Dan gaat er iets niet helemaal goed. Dat is uh, voor het dier uh, natuurlijk een enorme leidensweg. Maar heeft dat prioriteit maar, voor of het opstellen van de lijst wat we wel of niet mogen houden? Nou ja, allebei. En die lijst, daar wordt al heel erg lang over gesproken. Uh, en, en er komt maar niks van. Uh, en je mag dus allerlei dieren houden die daar uh, ernstig onder lijden. Ooievaars, kangaroes, krokodillen, noem het allemaal maar op. Dus dat moet gebeuren. Maar ook wil ik graag weten dat als er nou een dier uitbreekt... of dat nou een koe of een kangaroe is, hoe wordt daar dan mee omgegaan? En we krijgen sterk de indruk dat er uh, gewoon maar wat wordt gedaan. Dat is voor dat dier uh, een weg, maar het is ook nog eens gevaarlijk. Want als je gewoon maar een beetje achter een wallaby of een koe aan gaat rennen en een beetje in het wild rond gaat schieten, uh, dan wordt de situatie ook voor mensen eromheen er niet veiliger op. Dus het lijkt me goed dat de staatssecretaris daar eens even een briefje ja. over stuurt. Staat, dat dat staatssecretaris Bleker, gaat die ja. lijst er nog komen, denkt u, voor de verkiezingen? Nou, er wordt al twintig jaar over gesproken. Wij vinden het echt hoog tijd worden. Maar uh, Bleker is Bleker. Die heeft uh, maanden geleden al gezegd over de handel uh, in deze dieren op marktplaats. Nou, ik, ik kom deze week nog met een lijst. Dat is uh, acht weken geleden. We hebben niks gezien. Bleker doet vooral dingen waar hij zelf uh, zin in heeft. En wij proberen hem uh, zo ver te krijgen dat hij ook nog eens wat voor dieren doet. Ik dank u voor uw reactie. Esther Ouhan, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Graag gedaan. Radio 1. Voor zomer tweets. De day after is uh, normaal gesproken niet een dag waarop sporters zich op Twitter laten zien. Of dit keer misschien wel. Luc Ikink houdt ze de hele dag in de gaten. Ja, het is een mokerslag door de Duitsers afgegeven. Twitter is langzaam maar zeker weer een beetje aan het opkrabbelen. Tot tijd om een schuldige aan te wijzen voor dit verlies in de pool doet Bert van Marwijk het erg goed. De bondscoach kan niet echt op sympathie rekenen. Of eigenlijk kan hij echt niet op sympathie rekenen. Of nou ja, er zijn ook mensen die juist vinden dat van Marwijk een Nobelprijs moet krijgen. Omdat hij in één klap 16 miljoen mensen genas van de oranje koorts. Ook voetballers worden aangewezen als schuldigen. Ed DJ Lazardo zegt... als je niet loopt kan je ook niet moe worden... moet Van Bommel gedacht hebben gisteren. En Ed Stiniwini twittert... je kan zeggen wat je wilt over Arjen Robben... maar hij is nog steeds een geweldige voetballer... voor iemand die half aardappel en half bejaard is. <laughs> vond ik zelf wel een je. Nou en ook Van Persie moet het ondanks zijn doelpunt ontgelden. Dillen tweet... Van Persie kan beter spersibonen kweker worden. Allemaal schuldigen voor dit verlies, maar wij weten sinds gisteren wie er echt schuld heeft aan deze blamage. Twee woorden, dwerghamster Bubbly. Voorspelde op YouTube de wedstrijd tegen Denemarken goed en gisteren was dit zijn voorspelling. Voor Nederland een oranje snoepje en een gele voor Duitsland. Dus Bubbly, wie zal winnen? Duitsland. Deze dwerghamster voorspelde gisteren opnieuw het verlies voor Nederland... en opnieuw kwam dat uit. En dat kan natuurlijk gewoon geen toeval zijn. Dit soort dingen, ja, dat gaat ook spelen in de kopjes van onze jongens... die denken, oh jee, als Bubbly verlies voorspelt... wat heeft het dan nog voor zin om te spelen? Het maakt ze onzeker. Bubbly is dus de schuldige, het is een schande. Ze zouden hem aan een stokje moeten reigen. Dan, de voetballers van het Nederlandse team, die twitteren niks. De vrouwen van de voetballers twitteren ook helemaal niets. Het is stil op de Twitter. Gisteren ging het mis voor de Nederlandse voetballers, maar het ging ook gruwelijk mis voor de journalisten en analisten die de wedstrijd in Garkov hadden gevolgd. Paren vliegen verderop in Krakau wachten een warm bed om in uit te huilen en een glas wijn dat troost moest gaan bieden. Alleen dat kwam nooit. Op het vliegveld in Garkov was het vliegtuig zoek. Roland van der Geer zegt, het is vier uur in Oekraïne en we staan al nog altijd op het vliegveld, hangen, sigaretjes roken en vooral veel slaap. Johan van Boven zegt, in een bus reden we doelloos over de startbaan. Roland van der Geer, en ook om half vijf nog altijd niet vertrokken van een frank of met een propellervliegtuig. vliegtuig. Jan van Hals zegt, vriend van me heeft drie uur in vliegtuig geslapen, wordt wakker met licht en geen millimeter opgeschoten. Roland van der Geer, goedemorgen, de zon is opgekomen, op vliegveld peuken en drankjes op en telefoon is ook nog eens bijna leeg. Jan van Halst, deed zo laat rondlopen op de startbaan. Roland van der Geer, doodziek van. Jan van Halst, we worden steeds rustiger. Zijn die een beetje bijna stervende. En genieten van de opkomende zon op een startbaan in Garkov. Johan van Boven, uiteindelijk groter, beter en sneller vliegtuig gevonden. En net geland in grijs Krakau. Bas Tichelen, net geland in Krakau. Jack van Gelder, we waren om half acht pas terug in Krakau. Prutsers op het vliegveld van Garkov. Kortom, ze waren niet blij daar. Nog even snel de wedstrijden van vanavond. Het lijkt alsof Twitter niet echt zin heeft in voetbal. Er wordt maar weinig gesproken over Itacro en spa Voorspellingen bij Italië en Kroatië vaak gelijk spel. En als er dan toch iemand moet winnen, dan wordt dat Kroatië. En bij Spanje-Ierland denkt bijna niemand dat Ierland een kans maakt. Volgens Twitteraar Ed Rutger Hielkema gaat dat waarschijnlijk één grote ronde worden. En dat was dit Twitter voor vandaag. Ik hoop dat het morgen iets vrolijker gaat worden. Dat Want zal... morgen zit jij hier weer bij de Radio 1 Sportzomer, Luc Ikink. Eerst een overzicht van het nieuws, dat krijgt u van Ewout de Jong. Het Egyptische parlement is ong eh, ongeldig en moet worden ontbonden. ook moeten er nieuwe verkiezingen komen. Dat heeft de voorzitter van het Constitutionele Hof in Egypte gezegd. Volgens hem is de kieswet in strijd met de grondwet. De verkiezingen zouden daarom onrechtmatig zijn verlopen. Dit weekend zijn er presidentsverkiezingen in Egypte. Het Hof bepaalde verder dat kandidaat Ahmed Shafik mag meedoen. Hij is omstreden omdat hij de laatste premier was onder president Mubarak.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 ANWB verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 84 kilometer file. In de randstad staan de eerste dagelijkse files. Wat opvalt zijn de overige files. Die staan vooral buiten de randstad, zoals de N50 Zwolle Emmeloord. In beide richtingen dicht bij de Ramspolbrug heeft te maken met een aanrijding met vier auto's. Gaat nog wel een tijdje duren. Verkeer tussen het noorden en de randstad kan het beste omrijden via Emmeloord en Zwolle. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen sint joost en de Roosteren 5 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Een lange file op de A15 en 15 Maasvlakte Rotterdam. Tussen Afrit Briede en Knopend Vaanplein is het langzaam rijden over 17 kilometer. Bij Knopend Vaanplein staat een vrachtwagen met een lekker band. De rechte reisschok is dicht. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan het zo uitgebreid hebben over innovatie en sport. Psychologische druk bij sporters en tactiek. Wat je daar allemaal over te weten kan komen. Hij is natuurlijk ook heel veel ander nieuws. Het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld eist twee jaar cel tegen drie leden van de motorclub Satudara. Ze worden beschuldigd van bedreiging van twee portiers bij een café in Breda... en een poging tot doodslag op twee mensen in Rijsbergen. Maar bewijzen dat de verdachten dit gedaan hebben is lastig voor het Openbaar Ministerie. Zo moest het OM voor enkele zaken ook vrijspraak vragen. Trudy van Rijswijk vanuit Breda. Meneer Remmerswaal, persofficier. De bedoeling was, dacht ik, dat de individuele leden van de club... veroordeeld zouden worden. Maar als je nou hoort, de bedreiging in Breda. De slachtoffers hebben geen aangifte gedaan. En vervolgens wordt er vrijspraak gevraagd voor al deze mensen. Blijft niet veel van over. Nee, dat is juist. Ja. De bedoeling was niet zozeer tot een veroordeling te krijgen. De bedoeling is uiteraard om... Deze feiten uh, waarvan overigens ook nog meer verdachten verdacht worden om uh, opheldering te krijgen en een uitspraak van de rechter te krijgen uh, wie hier verantwoordelijk voor kan uh, worden gehouden. En uh, ter zitting uh, en in het kader van de voorbereiding komt de officier tot de conclusie dat er uiteindelijk te weinig bewijs is. Direct bewijs om de verdachten die vandaag behandeld zijn te linken aan uh, uh, dit concrete strafbare feit. En dan uh, rest er maar één ding en dat is vrijspraakvraag. Einde verhaal. Het meest ernstige is dat steken met dat mes. Buikwonden bij het slachtoffer uh, in Rijsbergen. Ja. Daarvan kan niet vastgesteld worden wie dat nu heeft gedaan. Einde verhaal. Nou ja, dat, dat is de vraag of dat uh, einde verhaal is. En er is natuurlijk sprake van uh, een, een groep verdachten... die uh, met elkaar in uh, een moment een tweetal personen hebben uh, afgetuigd. En dan ben je afhankelijk van technisch bewijs en van verklaringen van niet alleen de slachtoffers, maar ook van de verdachte zelf. En eventueel ander bewijs om te kunnen vaststellen wie uiteindelijk verantwoordelijk is. En als je tot de conclusie komt dat, gelet op het, uh, het, het samenspel, of beter gezegd misschien wel het gebrek aan, aan het samenspel als het gaat om het steken. Uh, maar als je tot de conclusie komt dat er maar één persoon verantwoordelijk kan zijn, uh, dan zou je die ene persoon moeten identificeren. En als dat niet lukt, dan houdt het voor het betreft het steek op. Dat is voor wat betreft? Te steken, maar dan heb je nog het slaan met een lamp. Er is ook nog iemand ergens de grond geraakt doordat die klappen op zijn hoofd ja. kreeg. De vraag is of je daarvan vast kan stellen wie dat nou precies heeft gedaan. Dat is waar. Er lijken op basis van de diverse verklaringen die er zijn en, en, en waarnemingen, getuigenverklaringen lijken er meerdere mensen geslagen te hebben. En er is zelfs op basis van de verklaringen vastgesteld dat er kennelijk met een Meglight is geslagen, zo'n grote, zware zaklamp. Het hoeft niet altijd bewezen te worden welke persoon daadwerkelijk een klap heeft uitgedeeld. Er is mogelijk om het gezamenlijk te verwijten, aan de gezamenlijke groep te, te verwijten dat er geslagen is. En als dat vastgesteld kan worden, als de rechtbank dat aanneemt, dan kan je dus ook de, de gezamenlijke groep verantwoordelijk stellen voor het letsel en voor het, nou, het totale mishandelen. En dan is niet van belang meer wie er uh, individueel daadwerkelijk geslagen heeft, hoeveel klappen en waar. Laat ik het uh, kort vragen. Is het OM gelukkig met de gang van zaken in uh, de zaak tegen deze leden van de motorclub? Ja, dat is een grappige vraag. Kijk, gelukkig... Um, ja, met het verloop ervan, hè? Ja, nee, dat, dat snap ik. Um, van tevoren wisten we dat dit een, een hele lastige zaak zou worden... want uh, ter zitting uh, is er nou niet heel veel bijzonders bijgekomen of afgegaan. Uh, we wisten natuurlijk van tevoren wat de verklaringen waren... wat de waarde van de verklaringen was... en hoe duidelijk of onduidelijk die waren. Dus in, in die zin verrast het verloop ons niet... En uh, is dat, uh, betekent dat dat dit soort zaken ingewikkeld zijn? Ja, uh, zijn ingewikkeld. Uh, het bewijzen van dit soort zaken is, uh, is ingewikkeld. Maar we lopen niet weg voor dit soort zaken. Er was er ook nog een vierde verdachte die vandaag voor de rechter had moeten verschijnen. Maar die is onvindbaar en hij wordt dus nog niet berecht. We gaan naar de zesde etappe in de ronde van Zwitserland. Nog een kleine 25 kilometer te gaan. Een kopgroep van vier man hoorden we eerder van jou, Sebastian Timmerman. En twee minuten en 45 seconden daarachter het peloton. Het kan nog, maar het is een dubbeltje op zijn kant. Hoor, voor die vier man aan de leiding. Bedenkoek, Vicente, Reynes, Matteo Montagutti en Troels Ronning Winter. Uit Australië, Spanje, Italië en Noorwegen respectievelijk. Ik riep de hele middag: wordt een massasprint, wordt een massasprint. Alles leek er ook op. En toen dacht Lampenploeg, de ploeg van Pataki: We hebben geen zin meer om het werk allemaal alleen te doen. Zij gingen van de kop af in het peloton. En toen bleef de voorsprong toch heel lang rond de vier minuten hangen. En nu loopt het wel weer wat harder naar beneden. Maar er is toch even een fase geweest dat ik dacht, nou misschien gaan ze het toch redden, die vier man aan de leiding. Maar in het peloton zie je nu toch andere ploegen naar voren komen. Sky bijvoorbeeld Omega Pharma Quickstep hebben we gezien. De ploeg van Tom Bonen. Ook wat renners van Katusha. Dat is de ploeg waar Oscar Freire voorrijdt. En voorlopig houdt Liquigas. De ploeg van Sagan, de veelwinnaar uit deze ronde van Zwitserland... met zijn drie rit overwinningen zich nog redelijk rustig. We hebben inmiddels een finishpassage gehad aan uh, in, uh, Bischof, Bischofzell. We rijden dwars door het dorpje heen. En ik denk toch dat wel een aantal renners heeft gedacht... Oei, dit is een lastige aankomst. De laatste 600 meter lopen uh, omhoog. Maar het zag er toch behoorlijk erg pittig uit. De Vierman rijden nog altijd aan de leiding 2'31 met 23 kilometer te gaan. En Tom van het Hek met al zijn toerenvaring weet dan... de kans dat het een massasprint wordt is wel heel erg groot. Nou, dat ga ik helemaal bearmen, Sebastian. Die kans is wel heel erg groot. We gaan zo praten over innovatie en uh, sport en wetenschap. Erg interessant met het oog op de voetbal-EK. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van Hek. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel. Ook daar komt het volk al aan. Zwaaien met zij bij het Wat doe jij daar bovenaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Scoort 2 in de finale, men wijst een mooie sokkel aan. Je staat er net of iemand vraagt. Hoe is je huwelijk misgegaan? De mooie held mooie held Je kunt ook nooit de zeven rustig op een voetstuk staan Je was de eerste op de maan Komt er verdomme het vandaan Dan komt de steen hij kan de fles niet laten staan Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan We're En de munnik voetstuk staan. We gaan het hebben over innovatie, wetenschap en sport en dan nou vooral natuurlijk voetbal, want dat EK beheerst ons denken. Ons panel dus van vandaag bestaat uit Tony Mulder, wetenschapsjournalist werkzaam bij de Volkskrant, welkom. Dank. En uh, verderop in Groningen zit uh, Wouter Frenken verbonden aan de Universiteit van Groningen en is aan het promoveren over hoe je tactiek meetbaar kunt maken en is ook in dienst van FC Groningen. Klopt dat allemaal, meneer Frenken? Dat klopt, als een bus. En, uh, ja, het is een beetje flauw mee te beginnen... maar het heeft niet zoveel geholpen, dat meetbaar maken afgelopen half jaar. Is de vertaling, is het lastig om dat te vertalen? Um, nou, wat je ziet is dat de, uh, de beschikbaarheid van meetsystemen... waarmee je tactiek inzichtelijk kan maken... dat is nog niet overal uh, uh, beschikbaar. En kunt u even, even kort omschrijven... u verzamelt allerlei data en gegevens... en kijkt hoe je dat zou kunnen verwerken, zeg maar, in, in, in een ploegentactiek? Ja, dat klopt. Um, uh, wat je ziet is een technologische ontwikkeling... waarin uh, camera's uh, langs het veld uh, uh, of in het stadion uh, hangen. Of dat spelers een zender dragen. Um, en wat je daaruit kan afleiden zijn coördinaten. Nou, we weten hoe vaak die coördinaten verzameld worden. Dus dan kun je uitrekenen wat de afgelegde afstand bijvoorbeeld is. Um, uh, maar wat je daar nog meer mee kan doen... is op het moment dat je coördinaten en posities... van verschillende spelers op het veld hebt... dat je ook onderlinge afstanden kan gaan uitrekenen. Um, en posities ten opzichte van elkaar kan gaan vergelijken. En, en wat en, heb je daar dan aan? Nou ja, je kan daarmee begrippen als uh, uh, druk zetten knijpen, kantelen, begrippen uit het voetbal... of uit andere teamsporten eh, inzichtelijk maken. Nee. Het is alleen zaak nee. dat je goed dat soort begrippen kan operationaliseren. Maar en dan daar... is het bijvoorbeeld druk zetten betekent zoveel meter maken... of zo tegen Ajax? Ik snap het toch niet helemaal. Druk zetten, um, dat betekent eigenlijk dicht in de buurt komen... van de speler uh, die de bal heeft. Ja. Um, op en op het, moment, het, het moment waarop spelers aangespeeld worden is daarin cruciaal. Um, dus op het moment dat iemand de bal ontvangt wil je eigenlijk weten... oké, okay, welke speler is in staat om druk te zetten op die andere speler? En doet hij dat ook daadwerkelijk? En daar kun je dus met positiedata uh, antwoord op geven. Tony Mudde, eh, wetenschapsjournalist. Het is altijd een wat moeilijke eh, historische combinatie, hè, wetenschap en in dit geval voetbal. Ja, weet, bij wetenschap en andere sporten. dan kan je zo glashelder aantonen. dat, ik noem maar wat, een bepaald zwempak. dat je dan iets hoger op het water komt te liggen. Dus dat het volstrekt evident is dat iemand daardoor harder kan zwemmen. Maar bij wetenschap en sport is het altijd een beetje schimmig. En waar ik bij dit onderzoek ook heel nieuwsgierig naar ben... is hoe je dan uiteindelijk wilt aantonen dat deze methode... dat die voetballers hier beter van gaan voetballen. Is er bijvoorbeeld ook een controlegroep... waarbij deze methode dan niet wordt toegepast? Heeft de FC Leeuwarden... krijgt hij dan al die mooie apparatuur niet? En ga je dat dan vergelijken? Hoe doe je dat? Nou... Op dit moment is het nog uh, in de fase waarin we proberen... die concepten meetbaar te maken. Um, en zijn we nog niet toe aan uh, interventiestudies... waarin we proberen um, het effect van de ene manier te vergelijken... met het effect van de andere manier. Dit staat nog helemaal aan het begin van deze ontwikkeling. Juist ook omdat nu pas de technologie daarvoor beschikbaar komt. Ja, maar, maar er zijn toch een paar wetten die sowieso gelden. Ik bedoel, Als je iemand verdedigt, dan moet je er dichtbij blijven... Dat is toch al nu al zo? Ja, en wat is dan precies dichtbij? Nou ja, uh, uh, dichterbij dan, dan gisteren Joris Matthijsen bijvoorbeeld. Nee, gewoon op je precies. mannetje staan. Nee, maar dit is precies waar het om gaat. Want wat is dan de cruciale afstand wanneer iemand vrij staat... of wanneer iemand ja, niet maar vrij staat? Is dat niet altijd uh, afhankelijk van uit welke richting de bal komt? Onder andere. En wie er dus nog meer in de buurt staat? Precies, en juist omdat we nu met deze technologieën... dat inzichtelijk kunnen maken, omdat we continu de posities van die spelers weten, uh, kun, je, kun je daar aan rekenen. Ja, terwijl elke wedstrijd natuurlijk anders is. Dus hoe neem je de les van de ene mee naar de andere dan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat, dat is dus precies waar het wetenschappelijke uh, onderzoek uh, relevant wordt. Tony Midden, um, er is nogal wat koud watervrees ook hier en daar in de sportwereld. Maar de voetbalwereld uh, wordt altijd van gezegd, die is echt heel conservatief. Kun, kun je dat beamen? Ja, je leest het ook in de, in de krant op reacties gevraagd wordt van... willen jullie iets met een sportpsycholoog? Dan uh, reageert Schneider of van Bommel, ik weet niet wie het was... die zegt van, nee, nee, als je als een psycholoog... dat is meer iets voor mensen die uh, naar de Titanic willen kijken voor de televisie. Dus in die zin zijn ze heel conservatief. Terwijl er wel uh, behoorlijk veelbelovende experimenten worden gedaan... waarbij dus uh, uh, onder andere aan de VU in Amsterdam daar hebben ze dus aangetoond in een laboratoriumsetting... dus wederom de vraag van gaat dat ook in het echt werken... Uh, dat als je dus onder stress traint, bijvoorbeeld op, op penalties... dat je dan ook in het echt het beter doet. En uh, wat je bijvoorbeeld ziet bij die penalties... waar die onderzoekers zich ook over verbaasden... dan trainen ze daarop tijdens de training ook de topteams... en die zitten dan heel relaxed met z'n allen rond de 16, eventjes een paar penalties aan het einde van de training te nemen. Terwijl in het echt natuurlijk, weet je wel... dat loop je vanaf de middencirkel... terwijl 10.000 man naar je zit te kijken... Begin eens met gewoon al te trainen. Dat je dus ook dat loopje doet. Terwijl je gedachten alle kanten op schieten. En u zegt daarmee, want de, de, veel oud-voetballers zeggen... dan, ja, je kan oefenen wat je wil, maar die druk kun je niet trainen. En u zegt eigenlijk, je kan in ieder geval proberen die druk na te bootsen. Een beetje. Guus Hiddink, die deed het uh, met zijn team in Zuid-Korea. Dat hij dus de ene helft van het veld uh, reserveerde die voor penalties. En hij nodigde heel veel supporters uit tijdens de training. Dus dan zijn er 10.000 man op de tribune te joelen. Terwijl jij in je eentje vanaf de middencirkel naar die keeper moet gaan lopen... om die penalty te schieten. Dat is al zo'n ander en meer realistisch gevoel... dan dat je daar gewoon rustig even een paar penalties maar, maar zit er zou zit schieten. Maar weten we zeker, kunnen we met zekerheid uh, uh, vaststellen... dat er een verband zit tussen het missen van een penalty of een doelpunt... en de druk die een speler ervaart? Weten we zeker dat het daardoor misgaat als hij mist? Ja, want in, uh, in relaxte trainingen schieten ze er veel meer raak... dan, uh, dan onder hoge druk en... Uh, ja, iedere voetballer leert vanaf de F's vanaf de van als je hard in de hoek schiet... dan kan die keeper hem bijna niet hebben. Dus als je dan ziet dat zo'n voetballer hem ergens een meter van het midden schiet... en best wel zachtjes... Dan moet dat de met, druk met, met, zijn, dat kan 20 niks jaar in zijn. In zijn benen, dan, is, dan is dat echt puur de Tom? druk. Nou ja, daar zit ongetwijfeld een druk uh, moment bij. Want het is niet dat ze een handeling niet kunnen uitvoeren. Want dat deel ik heel. dat hebben ze al vaak genoeg aangetoond. Meneer Frenke, u bent trouwens een van de weinige wetenschappers... Uh, volgens mij ingeslaagd echt bij een voetbalclub binnen te dringen. Is, Klopt, dat, nou, is dat nou de club uh, die daar helemaal achter staat? Of is het bijvoorbeeld persoonsgebonden? Groningen krijgt een nieuwe trainer en zegt die nieuwe trainer dan misschien wel... nou, uh, goh, aardig meneer Frenke, maar dat doen we zelf wel dit jaar. Nee, nee, nee. Dit, dit, is, dit, dit komt voort uit een jarenlange samenwerking tussen uh, Bewegingswetenschappen Groningen en, uh, en FC Groningen. Um, uh, Omtrent onderzoek in, die, in de jeugdopleiding. Um, maar ik wil nog wel eventjes terugkomen op de, dat conservatieve. Want um, dat valt op zich wel mee. Uh, het is namelijk in mijn ogen zo dat het. En dat werd aan het begin van de uitzending ook even gemeld. Het is niet helemaal duidelijk wat de bijdrage van sportwetenschappelijke ondersteuning uh, is. Je kan dat moeilijk, meetbaar of inzichtelijk maken. Um, waardoor je. Dus het is niet zozeer een het is niet conservatisme, maar het is gewoon een gebrek aan duidelijkheid eigenlijk, zou ik willen zeggen. En, en is het überhaupt nodig? Je kan toch ook lekker het spel het spel laten zijn? Um, ja. Maar wij, als je naar het ziekenhuis gaat, dan wil je ook dat de behandeling die je krijgt uitvoerig getest is. En precies in de juiste dosis ja, de het medicijnen worden toegepast. Precies. En hoe gaat, gaat het geval... om een spel. Ja, het argument is ja, altijd zo groot. De verschillen verrekt? zijn zo klein dat als iemand anders een methode heeft waardoor die 1-2% beter kan worden... Dan, dan maakt dat wel het verschil. Dus daarom zijn we allemaal na... aan het zoeken. Maar ik zit ook te denken, ik heb het ook me wel eens, als ik denk, van ja, dan ben je zo'n trainer... en dan lees je van, die wetenschapper beweert dat, die beweert dat. Zijn bijvoorbeeld bij de Olympische spelers... en heel veel van die teams, die gaan dan... dan die sporters, die gaan dan na hun grote prestatie... gaan ze in zo'n ijsbad liggen omdat dat zogenaamd uh, de, dus de spieren beter zou laten herstellen, zodat ze de volgende dag weer beter klaarverstaan. Ja, dan is het de TNO-beweert dan van dat werkt helemaal niet, dat hebben we onderzocht. Dat is volstrekt zinloos dat je erin gaat liggen. Ja, moet je dat dan maar toch gaan proberen? Is niet een belangrijke, meneer Frenken, vraag ik ook aan u uh, dat doel en middel hier nog wel eens door elkaar gehaald worden? Wetenschappelijke ondersteuning is toch een middel om uiteindelijk het doel beter te kunnen bereiken. En is maar slechts een geringe ondersteuning. En ik heb het idee dat er nog wel eens uh, misschien ook wel veel te veel verwacht wordt van die wetenschappelijke ondersteuning. Ja, nee, dat onderschrijf ik helemaal. Uh, het is echt slechts een middel. Um, en als je ziet, maar het is wel een effectief middel. Um, Want als je bijvoorbeeld naar een land als Australië kijkt, waar, de, waar sportwetenschappelijke ondersteuning gemeengoed is eigenlijk. en de begeleidingsstaf over het algemeen net zo groot is als de, uh, de spelersgroep. Um, nou, dat land presteert systematisch beter dan Nederland op bijvoorbeeld Olympische medaillespiegels. En wat hadden wij beter bij Duitsland moeten bestuderen van tevoren... om te winnen gisteren? Ja, volgens mij daar houdt precies de bijdrage van sportwetenschap op. Want dat is weer de interpretatie van de coach. He, dus daar, daar, daar kan ik, nou, wil ik eigenlijk niet te veel over zeggen. Maar met uw meetsysteem hadden we nu wel uh, niet alleen het idee gehad... maar ook in uh, maat en getal gezien uh, dat de verdediging wat ver uit elkaar stond. Zeg maar. Dan zou je argumenten hebben en data hebben om te ondersteunen... of Van Bommel inderdaad te weinig uh, gelopen heeft. Wat ik denk dat niet waar is, maar het gaat meer om uh, wanneer... Op welk moment je waar loopt. Dus het gaat niet om de hoeveelheid. Ja. maar hè, dus dat, het, het geeft extra argumenten om iets wel of iets niet te doen. En ondersteunt daarmee mogelijke beslissingen. En volgens mij is dat cruciaal. Tony Mudde, ik hoor Johan Kruivel denken... het maakt niet uit hoeveel je loopt als je op het goede moment loopt. Hè, altijd. Dus wordt het ooit wat tussen die sport en die wetenschap? Uh, ik denk dus het dat... voetbal en de wetenschap? lijkt. Voetbal en de wetenschap. Ik denk dat dat altijd een hele lastige zou blijven. Omdat het uh, niet gewoon heel goed is aan te tonen wat nou wel en niet werkt. Maar bij andere sporten, ja, bij, bij, uh, bij, bij, bij turnen, uh, zag ik laatst iets, iets heel simpels en kleins... in, in, in de flikvlakhal uh, in uh, Sertogenbos. Ja. Uh, en uh, daarbij hadden ze dus een videosysteem gemaakt. Het is zo simpel, maar die, die kinderen die maken daar een sprong. En terwijl ze dus weer aansluiten in de rij voor een volgende sprong... staat er op een groot scherm, wordt direct hun sprong herhaald. En voorheen, een paar jaar geleden, was dat dus... naar huis, usb stickje alles vooruit spoelen, achteruit spoelen. Dus zo'n verloren moment tijdens zo'n training... kunnen ze meteen zien van hoe deed ik het, verbeteren. En het zijn dat soort kleine dingetjes. Je, het is lastig om aan te tonen dat, dat het uiteindelijk helpt... maar je, je voelt gewoon aan, dit past in het ritme van de training. Hier kunnen ze alleen maar beter van worden. Maar deze verschijnselen zie je ook echt terugkomen in de voetbalwereld. Dat gaat steeds meer en meer en meer komen... En uh, in Groningen, daar uh, werken we ook op de Hanse Hogeschool... Uh, met alle andere topteamsporten uh, uh, samen op dit gebied. Uh, en daar doen wij vergelijkbare dingen als wat, uh, wat Tony net, uh, net zegt. Ik ga u beiden danken, want wij kunnen hier nog best lang over doorpraten... maar de tijd staat ons dat niet toe. Ik ga jullie beiden danken. Tony Meuden, werkzaam bij de Volkskrant. En Wouter Frenken, verbonden aan de Universiteit van Groningen. Dank dat jullie dit alles met ons wilden delen. We gaan het zo nog over de wetenschap van het weer hebben. Wat had Oranje kunnen weten van die temperatuurverschillen? We gaan eerst toch eventjes naar Zwitserland. De laatste tien kilometers zijn aangebroken, de ronde van Zwitserland. Sebastian Timmerman. En nog maar 41 seconden is de voorsprong voor van Bedenkoek. Viciente Reines, Matteo Monteguti en Truls Ronning Winter. Ploegleiders zijn tussen de kopgroep en het peloton uit. Peloton is op hol geslagen. Vooral onder leiding van Liquigas, de ploeg van Peter Sagan. En wordt ook meegeholpen door Sky, de ploeg van Benson. Normaal gesproken denk je Ben Ska, bij Sky natuurlijk ook aan Mark Cavendish. De wereldkampioen, maar die bereidt zich in Nederland voor op de Tour de France. In de Ster ZLM Tour. Maar daar heeft hij klop gehad in de eerste etappe. Die ging van Eindhoven naar Zittard Geleen. Wordt hij verslagen door Marcel Kittel, de sprinter van Argos Simano. En ook door Mark Renshaw, want die eindigt op de tweede plaats. Kittel dus 1, Renshaw 2, Cavendish 3 in de Ster ZLM Tour. Die tot en met zondag duurt 8 kilometer ondertussen nog in de ronde van Zwitserland. 39 seconden, het is aftellen voor de kop. En dan gaan we dus kijken naar een lastige massasprint, wat nogmaals gezegd, de laatste 600 meter lopen venijnig bergop. wij gaan praten over het weer, zoals net gezegd al, Marco Voever is eh, Marco, om een kater te verwerken, was het weer in Nederland iets lekkerder dan al die kraken, geloof ik? Hè? Ja, absoluut. Het was vandaag eigenlijk prachtig weer in Nederland. Als dus je naar buiten kijkt, zie je die hele heldere luchten. 15 tot 18 graden is misschien niet zo warm, maar niet te veel wind en die zon. Het zag er bijna vertroostend uit, het weer. En in Krakau moesten we het met iets minder, geloof ik, doen. Ja, ja, druilerig, regenachtig, 16 graden. Echt weer om nog extra somber te worden, lijkt mij. Ja. Ja, terwijl het gisteren in Garkov natuurlijk warm was. Had Oranje dit nou kunnen weten... dat ze met zulke schommelingen te maken zouden krijgen? Nou, Ik denk dat de schommelingen die we nu zien wel extreem zijn. Ik heb de klimaatgegevens er even bij gezocht. En voor Krakau geldt dat het normaal gesproken deze tijd van het jaar zo'n 1 of 22 graden is. Het is wel wat natter dan Kharkov. Daar valt gewoon iets minder neerslag. En de temperatuur in Kharkov ligt 2 tot 4 graden hoger. Maar dat zijn natuurlijk niet de extreme verschillen die we vandaag eh, gezien hebben. Eh, vandaag in Kharkov opnieuw 33 graden met zon. En daar staat dan die 16 graden tegenover in Krakau met de regen. Ja, en dan nog even het weer hier de komende dagen... Ja. Uh, nou, de komende dagen is het bij ons gewoon heel erg wisselvallig. Uh, overigens ook daar, hè, want uh, ik wilde dat toch nog even zeggen. Voor richting zondag, om dan toch nog maar iets daarover te melden. Ja, ar, ar, ar, uh, daar ar, ar, gaat ar, ar. het in Krakau zondag worden en 27 graden. En uh, juist in uh, Garkov wat kouder. 23 graden met een uh, regen- of onweersbui. Dat, uh, dat is lekker. Je kan beter uh, van, van warm naar koud gaan dan nou van koud naar warm. Nou, moet nou, rennen toch? Dus... Laten we ons daar dan maar aan vasthouden. En in Nederland is het ook wisselvallig. Want morgen gaat het bij ons gewoon flink regenen. Misschien wel met onweer. Toch wordt het. 20 graden. Die temperaturen halen we misschien net niet in het weekende, maar daar staat dan weer tegenover dat de zon wat vaker schijnt en dat de buienkans minder groot wordt. Wel vrij veel wind in het weekeinde. En geeft de glazen bol nog een echte zomer ergens. Marco. De klaaglijnen loopt ermee vol. Nu. Ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Uh, eigenlijk is dat ook wel een beetje mijn klacht. Want als ik naar 14 dagen vooruit kijk, dan zie ik sowieso geen periode van een weekje zon en 25 graden aankomen. Het blijft wisselvallig. Soms zo'n mooie dag tussendoor als vandaag. En soms valt het even tegen, zoals morgen. Je weet je kan elke dag klagen bij ja. Tom van het Hek de Klaaglijn. <laughs> Ook over het weer. Bij deze gedaan door jou. Tegen half zes uh, kunt u dat horen in gesprek met Van het Hek. Ja. En Verder wat... aandacht voor, Tom? Nou, volgende we gaan uur? het volgend uur natuurlijk langzaam ons opmaken voor de wedstrijd van zes uur. Italië speelt tegen Kroatië. Kroatië heeft drie punten. Italië één op dit moment. Allemaal te volgen. In Radio 1, Sportzomer.